Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team vindt dat de huidige coronamaatregelen verlengd moeten worden. Dat betekent dus ook geen uitzondering op het maximaal aantal gasten thuis met kerst, zeggen Bronnen tegen de NOS. Dat zijn er nu vier. De mogelijkheid van een verruiming voor de kerstdagen wordt achter de schermen wel geopperd. De experts van het OMT hebben gisteren een advies opgesteld voor het demissionaire kabinet... dat morgen wordt besproken met betrokken ministers in het Katshuis. Komende dinsdag is er weer een persconferentie. Gorkum is een van de vijf gemeenten die worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Dat heeft demissionair staatssecretaris broekers knol aan de burgemeester laten weten. Volgens broekers knol dreigt een acute noodsituatie door een tekort aan opvangplekken. De mededeling van de staatssecretaris viel de burgemeester van Gorkum naar eigen zeggen rauw op het dak. Volgens haar heeft de gemeente altijd geholpen met de opvang van asielzoekers. En was het beter geweest als gemeenten die nooit iets doen gedwongen werden om opvang te regelen. De tornado's die over de Amerikaanse staat Kentucky zijn getrokken... hebben volgens de gouverneur aan meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat dat aantal nog oploopt tot boven de 100. Hij sprak van de meest verwoestende tornado's uit de geschiedenis van Kentucky... en heeft de noodtoestand afgekondigd waardoor er extra geld vrijkomt voor noodhulp. Reddingswerkers zoeken in de resten van een ingestorte kaarsenfabriek in de plaats Mayfield naar overlevenden. De fabriek werd tot de grond toe verwoest. Op dat moment waren er ruim 100 mensen aan het werk. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Later in de avond en nacht vanuit het westen regen. Ook morgen van tijd tot tijd wat regen. Met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Entertainment for you. Freddy van met het NOS-journaal. Bij het RIVM is de afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests per dag van dit jaar gemeld. En bijna het hoogste sinds het begin van de hele Ja, volgens mij gaat het niet, <laughs> niet helemaal lekker. Maar goed, <laughs> we, gaan naar de, ja, we gaan naar Freddy Vinden.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 And why should I call your name When you're the blame For making me blue? Should I keep Should I keep loving you When I know that you're Ja, dat klinkt toch uh, veel beter als, uh, als weer uh, het nieuws uh, twee keer achter elkaar. En uh, ja, was Freddy Vender. Lekker uit de oude doos, de jaren 60, 70. Uh, waste the days and waste the night. Dit is uh, Emiel Hartkamp. En altijd bij jou zijn. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gedei Goedenavond. En als je, hebt, uh, als, je, ja, als je hebt gegeten, dat het nu wel mogen bekomen. En, uh, anders eet smakelijk.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 je ogen lachen als, ik kan je. was je dan? Lekker, gaan we houden. Emil Hartkamp. En altijd bij jou zijn. En, uh, ja, een album dat hij ooit is, uh, heeft uitgebracht voor jou, heet hij. En uh, ja, ik heb er eentje aan de telefoon. Hé hey, jij, Jan Koefmoet. Een goede avond. Uh, goede avond. Jan, hoe is het? Ja, het is uh, momenteel een beetje, een beetje rustig, hè. De, ja, goed, nog wel nagenieten van uh, het concert... wat ik uh, 9 oktober heb gegeven in de Schouwburg de Kring in Ja, jaar. toen kon het nog, hè. Ja, toen was het... Uh, ik zat net uh, in de goede periode. Ja. En, uh, ja, goed, nog steeds ook van de nieuwe single nagenieten... Uh, van, van de Velagario-interviews. Alleen, uh, vandaag had, uh, hadden we met Petra van Zonne twee opleiders staan... en zijn alle twee dus uh, uitgevallen... Ja. En dat is jammer. Ja, dat is, uh, ja. Dat is inderdaad... Uh, niet om over een huis te schrijven, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is, nee? ik, ik, ik snap het wel, hè, want uh, dat het uh, gewoon uh, ja, ook, uh, ook niet anders kan. Want het, uh, ja, een verjaardagsfeestje met heel veel mensen in een kleine ruimte... Dat, dat, uh, is, uh, nee, dat, dat kan ook niet. Maar goed, het is wel jammer. Ja, nou ja, weet je... Het, het, ja, het treft gewoon iedereen en, en, en het is gewoon heel erg vervelend... En, uh, ja Weet je ja we doen er weinig aan ja nee, ik zeg al van uh, goed ik heb uh, gewoon een, een heel goed jaar achter de rug uh, we zijn begonnen in, in januari met een uh, duetsing met Petra van Zundig uh, ja. om ons te boven ja. ja ik heb een, uh, een album uitgebracht Cancho d'Amor uh, ik heb uh, ook nog uh, de lieden voor de muziek uitgebracht ja daar, daar hebben we het laatst toch uh, over dingelijk. gehad hier ja, inderdaad. Ja. Jullie. ja, dat was ja. hartstikke leuk. Ja. En uh, ja, ook Peter heeft gewoon uh, nieuwe shows uitgebracht. En uh, dus al bij al is het wel een heel goed jaar geweest. Ja, dus niet, uh, ja, nou ja, we mogen niet klagen, laten we het zo zeggen. Maar we doen het toch. <lacht> <lacht> toch? Ja. Ja, goed, positief blijven en uh, er komen ja. natuurlijk weer betere tijden aan. Ja, wel toch. Ja, ik bedoel, uh, er zal uiteraard een aan komen. Ja, er zal moeten denken ook, want uh, het is gewoon uh, niet uh, vol te houden. Ook financieel. dus niet. Nee, maar economisch ook niet. Nee, dat bedoel ik juist. Dat, uh, dat, dat kan gewoon niet. en nee. uh, goed, er zal een oplossing komen. Ja. Ongetwijfeld. Daar gaan we vanuit. En uh, hopelijk snel. Ja. Hé, hey, uh, maar jij hebt uh, ja, de single uitgebracht. Jij? Ja, die heb ik uh, dus uh, bij het concert in oktober uitgebracht. Uh, in een, uh, ja, toch uh, lekker druk bezocht concert. Uh, met, met heel veel uh, ja, mensen uit, uh, ja, uit de regio, uit Roosendaal, van de voetbalclub, jong en oud. Ja. En dat is echt een heel groot succes geweest. Met een live band, een Manfred man van was erbij. Eh... Uh, ja, het was het was echt, echt super. Het is, uh... Ja, heerlijk ja, is dat, dat hé. Met zo'n live band vind ik, uh, ja, vind ik dat altijd uh, heerlijk klinken. Ja, het was een vier concert daar in het uh, theater. Als je dat in zo'n groot, uh, groot uh, grote zaal staat met een groot, groot podium. Ja. ja, met Backing Vocals en uh, Showballet en uh, kijk, uh, ja ik wil even kijken op uh, op, op uh, YouTube uh, ja, naar de, bij de nieuwe single. Ja. Dan zie je hoe het sfeertje was daar. En uh, ja, dat was echt geweldig, ja. Ja, ja. ja dat kriebelt dat, dat gewoon, hè? Ja, ja. ja. als je dan op dat podium staat... ...ik kan je me voorstellen dat je dan... ...ja, het bloed echt voor, door je aderen voelt stromen. Ja, kijk, een optreden in een café... Eh, ...of, of eh, op, een, op, een, op, een, op een markt of, of, of in een zaal... Eh, ...of volkhandicap is ja. ook heel leuk. Ja, ja maar eh, nu is dat toch... Eh, ...ja, heel anders... En, uh, ...of zo'n zo groot podium in een theater... En, ...ja, het is, het is allemaal wat spannender... Het, uh, ...het is zeker spannender... Ja. ...het moet allemaal wel, uh, wel kloppen... ...het is, uh, ja. kijk, de mensen komen ook gewoon om te luisteren... ...ja, ja en om uh, gewoon liedjes mee te zingen... ...en in een café zeg ik wel eens van... ...ja, als je daar uh, gaat zingen... ...de eerste zin horen de mensen en de laatste zingen... ...en daartussen staan ze gewoon lekker... ...met de rug naar je <laughs> ...ja, maar weet je wat het is Jan... ...op de duur horen ze het niet eens meer... <laughs> Ja, dus. Uh, nee, en dan als je dan vraagt: van joh, weet je nog wie er gisteren geweest is? Nou, nee, nee. nee. Het was gezellig, denk ik we wel. Het was gezellig, ja. hey maar. Uh, ga jij nog wel wat. Uh, tenminste, heb je nog wel wat, uh, wat te leggen, zeg maar, uh, waar je mee bezig bent? Nou, uh, niet wat betreft een, een nieuwe single of een uh, duet-single. Dat uh, zijn natuurlijk wel over te maand, maar het is uh, ja, in ieder geval dit jaar. Het is uh, bij de afgelopen ook. Hè, gaat het uh, niet plaatsvinden. Maar ook volgend jaar. Goed, we hebben dus uh, ja natuurlijk. Ja, er gaat iets komen. Uh, maar wat het is, ik uh, ik zou het even nog niet weten. Maar dat gaat uh, vrij snel gebeuren. Want uh, ja, als als je in een twintig jaar als je dan 60 kilo uitgaat, ja. ja drie per jaar. Ja, dan kan het eigenlijk niet lang meer duren voordat het nieuwe eraan komt, hè? In... Ja. Nou ah ja, dat, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. ik ben niet anders gewend van jou, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, ja, leuk. <laughs> ja, en, en, uh, en Peter ook natuurlijk. Die, uh, die is ook nog steeds solo bezig, natuurlijk. Ja, die heeft ook weer een nieuwe single uitgebracht. En uh, ja, goed, uh, hier in, uh, in, in, in de regio, in, in de lijst, doet ze het echt uh, bijzonder goed. Dat is al. Uh, Zes keer in de fanslijst op plek één met haar nieuwe single. Dus ja, ja uh, voor haar ook heel spannend. Ja, dag. heerlijk. Heel geweldig. Hé, en voorlopig grote optredens uh, staan er nog niet gepland. Of tenminste, die kunnen nog niet worden gepland, laat ik het zo zeggen. Ze staan, ja, ze staan er wel, maar ze worden dus gecanceld. En ja. uh, We hebben nu dus uh, weer een optreden staan, uh, tweede kerstdag. En uh, ja, dat zou doorgaan, zegt Ben, maar uh, het is even afwachten dus. Ja, nou uh, want uh, waar gaat de plaatsvinden normaal gesproken? In een kerk of uh, een zaal nee, of...? Dit, dit, dit, is, dit is hier in een gemeenschapshuis en dat is voor uh, mensen, eenzame mensen... dus uh, gewoon uh, uitgenodigd worden met een, uh, voor een eventje en uh, er hoort natuurlijk ook weer uh, ook gewoon een gezelligheid bij, een, ja. een optreden. En uh, daar staat Peter en ik voor uh, geboekt nog steeds. En, uh, ja, maar uh, dat moet er doen zijn Jan. Het moet te doen zijn. Kijk, het, uh, het is natuurlijk de helft van de mensen wat maar uitgenodigd gaat worden dan. Ja. Want het gewoon uh, ja, niet drukker mag of uh, kan. Maar het kan ook heel gezellig worden, zeker weten. Ja, nee, maar goed, ik zeg altijd, uh, als, je, als je het kunt, kunt garanderen, de anderhalve meter uh, uh, uh, stoelen van elkaar af. Ja, dan ja. moet, dan moet ja. dat gewoon gaan lukken. Ja, dus alles groot genoeg en dan uh, gewoon uh, met vijftig of, of, of, of. Of iets, dan, uh, dat moet gaan lukken. Kijk, uh, in plaats van 100 jaar zullen het de 50 zijn, maar het kan net zo gezellig zijn. Ja, oké, okay, dan zijn we toch gewoon twee keer zo lang. <laughs> nee, <laughs> zo nee, is het, jong. <laughs> ja, ja, ja. Nou, nee, zonder gekheid, uh, ja, weet je, dat, dat soort dingen eerst te doen. En uh, ja, ik, denk, ik denk, niet dat dat, uh, dat dat aan banden gelegd moet worden, want meer uh, bezig. Eh. Kijk, nee. hoor. Ja, de begin uh, computer begint ineens te praten. Dus, ja. Oh? Oh. ja, dat kan ook, hè? Ook dat kan. Ja, <laughs> ja. Hey, Jan. Um, ja, ik, ik zou zeggen. Ik kondig hem lekker aan. En wij gaan hem ja. lekker draaien. Natuurlijk, voor de uh, vorige keer bij jullie de studio weer uh, ja. in Zandvoort. En uh, voor alle luisteraars. Uh, Natuurlijk, de beste wensen. Hele fijne feestdagen. En ook voor uh, het nieuwe jaar, dus de wat ik veel, zei de, de beste wensen. Ja, en uh, Goed, uh, de nieuwe zinger van Jan Koevoet. Jij. Dankjewel, Jan. En jij ook okay, natuurlijk. Uh, hoi, de beste wensen. Groetjes aan Petra. Dankjewel. Met die spreek ik uh, denk ik snel weer. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, hey, fijne avond. Doei. Hoi, hoi. Doei. Het begin dat ik jou zag, wist ik dat jij de ware was. Wij horen bij elkaar, al de sterren en de maan. Het voelt zo fijn bij jou te zijn, al is dat moment maar oh zo klein, jij. Bent Slaan, raak je mij maar even aan. Jij, jij, jij maakt van een romenbaan. Jij, jij, jij bent een zon mijn bestaan. Jij, voor wie ik steeds weer bespijn. Als ik in je voor bekijk. Vanaf het begin dat ik jou zag. Wist ik dat jij de ware was Wij horen bij elkaar Maar even aan, jij, jij, jij maakt van de dromen waar. Jij, jij, jij bent de zon in mijn bestaan, jij voor wie ik steeds weer als ik in je ogen. in je ogen kijk. Jan Koevoet. Jij. Jij, jij. Ja. Blijf lekker luisteren, want uh, tot 7 uur is dit uh, entertainend voor jou en uh, we gaan zo nog wat mensen bellen. Maar eerst nog even een uh, lekker kerstnummertje uit vervlogen tijden. Graag dame en een kerstmis zonder jou. En blijf er lekker bij hoor. Dat allemaal op die 106.9. 104 plus 5 op de kabel. En 6, ja, 6 DAB plus. 6A, zou mogen ik het zeggen, ja. Goedenavond. De televisie het keer op keer. De kerstverlichting doet het ook niet meer. Geen zin om kerstkaarten te sturen. Zo klein, geen kerstje mee, maar dit met iemand wil. Zin om te koken heb ik ook niet meer, ik heb nooit geweten. De winde werd beschneeuwd. gevoel, omdat ik niemand aan mijn zij heb, word ik soms niet meer herken. Ik kom weer helemaal in de kerstfeer en uh, ik denk, nou, Jackie, even aan zo. En uh, Sunday at Christmas lijkt me wel een lekkere om, uh, om er gelijk achteraan te doen. Heerlijk, ja. Uh, krijg je ook het kerstgevoel? Ik wel. Blijf erbij, entertainer voor u. Dat is klok is voor zes, zes uur, en zeven uur, moet ik zeggen. Ja, hè. Uh. Gaat goed met mij, hoor. Please Eerlijk, ja, Even helemaal uh, dat je zegt van joh, ik ben aan het bijkomen. Uh, ja, we gaan uh, verder met uh, Jannes en uh, meer dan een vriend. En natuurlijk niet te vergeten, uh, ja, 25e natuurlijk uh, Entertainment View. En dan uh, natuurlijk met de kerstuitzending. En dan komen ze natuurlijk voorbij. De mooiste kersthits van nu en toen. Een uur lang, twee uur lang. Samen vaak gelagen, af en toe een traag. Rijden door de nachten, om aan de toestraag. Ik kon alles vragen, jij stond altijd klaar. De pijn nu dragen, zo in één keer uit elkaar. Ja. Dat was jij jarenlang voor mij. Ik vraag je waar hier over mij. De allermooiste sterk. De tijd met jou was veel te kort. Voorgoed in mijn hart. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat is Janus. En we gaan lekker uh, ja, naar Antonio en hebben het over boem-boem! Boem-boem! Waar blijft hij nou? Waar is hij nou? Frank? Ik denk, nou, waar is hij nou, Frank? Hallo? Ja, daar. Ja, ik hoorde weer, hoor weer een beltoon, ik denk, nou, dat zal wel. Ik zit in de wacht, denk ik, maar. Ja, dan gaat hij inderdaad in de wacht. Ja. Nee, maar dan als ik druk ik een knopje in en dan kom je bij mij via de koptelefoon weer binnen. Ja. is techniek van tegenwoordig. Ja, techniek staat voor niks, toch? Ja. Precies. Hey, Frank, ja, ja, we bellen jou natuurlijk eh, dat je een, een nieuwe single hebt uitgebracht met Goldie. De sterren ja. staan eh, goed. Staan zo goed. De titel van de single, ja. Ja, staan zo goed. Ja, we mogen niet klagen. <laughs> de single gaat erg lekker, dus... Uh, ja, toch? Ja. Nou ja, wat ik, wat ik zo kan zien wel, inderdaad. Ja, nou ja, goed, er, er komen heel veel leuke reacties op. En hij uh, wordt ook goed beluisterd, dus uh, ja, niks te klagen. Ja, nee, ik bedoel... Uh, ja, het is toch een fantastisch nummer? Nou, dankjewel. Leuk ja. te horen. Ja, ja. Denk ik, ik bedoel, dan laten we er niet omheen, niet omheen draaien. Hey, en... Ja, dankjewel. Ja, maar, uh, Goldie zit er ook bij? of uh, Nee, die is momenteel aan het werk. Oh, okay. is, uh, erg druk, die werkt in het ziekenhuis en uh, erg druk momenteel. Aha, dus ja, dat uh, begrijpelijk. Ja. Ja, in deze periode. Zeker, ja, zeker deze periode. Alles, uh, alles in de zorg uh, is eigenlijk een beetje overbelast. Nee, inderdaad. Hé, hey, maar um, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk, uh, hoe is deze single tot to stand gekomen eigenlijk met jullie beiden? Ja, uh, nou, ik ben van origine ben ik, ben ik rapper ja. uh, en ik heb uh, za ooit zangles genomen om mijn ademtechniek onder de knie te krijgen. Ja. De, dezelfde zanglerers die heeft, uh, heeft Goldie en uh, ja, daar kennen we elkaar eigenlijk van. Uh, zij, komt, uh, zij komt zelf uit Zandvoort, maar woont in Amsterdam. Ja. Dus, uh, dus daar komen elkaar ook nog wel eens tegen met uitgaan, et cetera. Ja. En uh, ik heb al ooit eens gevraagd van joh, uh, zou jij voor mij een keer een, een refreintje willen inzingen? Want nou ja, ik, ik ben rapper en ik uh, zing zelf niet, dus uh, zou jij dat willen doen? Nou ja goed, dat is er een jaar of vijf geleden geweest dat ik het gevraagd had. Dat is er uh, toen de tijd nooit van gekomen, maar een paar maanden geleden hebben we gewoon de klop doorgehakt. Gezegd van joh, we gaan, uh, we gaan het doen, we gaan ervoor zitten. En uh, jij gaat voor mij een refreintje inzingen. Dus we zijn uh, naar het midden dans toe gestapt. En zijn bij hem in de studio gaan zitten. En uh, zijn eraan gaan werken. Alleen had ik toen nog geen, uh, geen nummer klaar liggen. waar ik uh, haar op kon laten zingen. Ja. Dus zijn we van Kita van uh, die avond het nummer gaan schrijven. En dat is eigenlijk meer geworden dan een, uh, dan een refrein voor mij. Het is gewoon een nummer, uh, nummer samen geworden. Ja, want uh, normaal. Uh, ja, een jij onder je eigen naam? Ja, Klopt. Nee. Normaal breng ik rapmuziek uit, ja, klopt. Sorry? Normaal breng ik inderdaad rapmuziek uit, dat ja. klopt. Ja, want, uh, ja. ja, ik bedoel, uh, ja, kan je, dat, kan je dat mooi combineren, of... Uh? Ja, nou, ik probeer het zelf wel altijd. Ik, vind het, ik ben zelf erg fan van bijvoorbeeld een, uh, een Diggy Dex, ja. die, uh, die wel bekend is van uh, Beste Zangers, uh, van Snelle. Uh, goed, dat, dat is natuurlijk ook gewoon uh, rap gecombineerd met, uh, met zang. Ja, ja, ja Snelle en, inderdaad, dat, dat is, uh, ja... Ja, nou, ja, precies. Nou ja, de, de, de, een Mildere vorm van rap. Ik, uh, ja, ja, ja het, is, het is wel gewoon rap, maar het is in een, in een, in een de muziek zelf is een, is, is wat meer popachtig, ja, ja, meer ja. mainstream eigenlijk. Ja. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een Digi Dex of uh, ja, Lange Frans dit ook wel eens vaak met John West samen ja. bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dus uh, ja, nee, goed, het, het, dus het kan wel. Tegenwoordig Donny die heel populair is met bijvoorbeeld Frans ja. Ja, ja dus, uh, dus ja, dat, dat, dat kan allemaal. Dat, nou ja, het is toch leuk uh, dat het samengebracht is, laat ik het zo zeggen. Hè? Of het nou pop is uh, met rap of uh, ja. uh, Nederlandstalig met rap. Uh, ja, het is allemaal uh, te combineren. Ja, nee, kijk, het is voor mij ooit begonnen als, gewoon als, als, als rap. Nee, dat is de underground rap, zoals mensen van rap gewend zijn. Ja. Maar uh, in het verleden had ik een, een maat van mij die zong... Ik was een Amsterdamse levenszanger. Ja. En omdat wij vrienden waren, wilden wij dat heel graag combineren. En zo is dat toen voor mij begonnen. Uh, ik heb dat toen in de tijd met hem gedaan. Daar, uh, hij is op een gegeven moment is hij verhuisd. Daar had ik een liedje liggen wat ik heel graag wilde uitbrengen. Maar dat was dus een volksliedje met een rap daarin. En ja. uh, Ik heb daar toen Henny Thijssen voor benaderd. En uh, daar heb ik toen met Henny Thijssen een, uh, een liedje van gemaakt. Dat heette toen uh, Het Masker. Ja. Dat was eigenlijk mijn eerste, uh, ja, mijn, mijn eerste ervaring met het mix combineren van... Uh, van muziek, van rap met, uh, met andere genres. Ja. En, uh, dat is mij toen zo goed bevallen dat ik het eigenlijk ben blijven doen. Oké, okay. ja, waarom niet? Ja, nou, ja, ik, ja. Vind het, ik vind dat een leuke muziek is... Uh, ik vind dat de muziek verbroedert, zeggen ze altijd. Nou, het is ook gewoon zo. Ja. Muziek brengt ja. mensen samen, muziek is emotie, muziek is delen. Nou, en ho ja, hoe fijn is het dan als je ook gewoon uh, ja, de, de, de muziek uh, daarin kan mengen. Ja, ja, ja, dat, ja genre, dat je gevoel dat, daarin, eh, dat gevoel daarin kan leggen, zeg maar. Ja, dat je verschillende genres kan combineren. Ja. Waardoor je ook verschillende doelgroepen aanspreekt. En uh, verschillende doelgroepen kunt samenbrengen. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook uh, een beetje het, de, de opzet hè, van, de, van de muziek. Ja, de kracht van de muziek inderdaad. Ja, ja. ja. Hey, en uh, zelf heb je... Heb je of, of gaan jullie nog wat uh, meer doen samen? Of, of blijf, je, blijf het bij deze ene hit? Nou nee, ja, goed, omdat die zo leuk is omgepakt. Dat uh, zat eerst, in, eerst in, niet in de planning natuurlijk. Het was meer van joh, we brengen dit uit en uh, we gaan ieder ons eigen weg weer. Ja. Maar omdat die uh, zo goed ontvangen wordt en uh, ja, zo leuke reacties krijgen, hebben we besloten om, uh, om de volgende single ook samen te doen. Oké. Okay. Dus uh, ja, we hopen in maart deze single, de nieuwe single ook uit te kunnen brengen. Ja, want dat is allemaal uh, nog wel uh, te doen. Uh, dat het in maart uitkomt, of. Ja, dat is, ik, ik ben zelf altijd gewoon een planning voor, uh, voor al mijn singles. Dat ik om het half jaar gewoon een nieuw singeltje uitbreng. Dan heb je nog wat tijd om, uh, om de promotie te, te regelen, et cetera. Alles, uh, alles wat achter de schermen speelt, allemaal op, op orde te krijgen. Ja. Dus uh, ja, dan moet in maart uh, moet dat heel, allemaal rond zijn. Aha, nou dan gaan we het sowieso volgen natuurlijk. Ja, ja, ja en eh, hopen we. Ja, ik, ik zeg het, ik ben, uh, ik ben fan, uh, fan van, uh, van, uh, van deze muziek. Dus ja. Nou, leuk, ja, leuk. Je, ja, je ja, hebt ja, zo in ieder geval een fan bij. Kijk, nou, dat, dat horen we graag. Kijk, elke fan is er één. Dus, ja, toch? Ja, nou, ja, ja nee, daar doe je het voor. Hard. Ja, nee? Nee, zeker. Hé, hey, uh, ja, Frank, ik zou zeggen... Uh, ik moet er nog eentje bellen, dus ik zou zeggen... Kondig jij hem aan? Oké, okay, nou wil ik je hartelijk bedanken voor dit leuke interview. En uh, enorm bedankt voor de support van, uh, van onze muziek. Ja, Ook graag de luisteraars gedaan. Natuurlijk, luisteraars natuurlijk enorm bedankt. En ik hoop dat uh, de luisteraars gaan genieten... Uh, ...van de nieuwe zingel van Frankie en Goldie... ...met De Sterren Staan Goed. Hé, hey, dankjewel. En uh, ja, alvast fijne feestdagen. Ja, dankjewel. Van hetzelfde. Fijne avond. Hé, hey, graag gedaan. Dankjewel. En uh, tot voor de volgende ronde. Tot de volgende keer. Yes. Hey. Dankjewel. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Want als je nu bij me bent... ...dan voel ik dat er meer in zit... ...nooit dit gevoel gekend... ...ik zie het met mijn ogen dicht... ...De Sterren Staan Goed... Ik kan je niet laten, ik weet niet wat je doet. Ik heb even geen adem mee. oh, meer. Gewoon niemand zal het zo wel bieden. Geef je in mijn leven. Nee. Al die andere wijven. Terwijl ik naar je keek. Want als je nu bij me bent, dan voel ik dat er meer in zit. Nooit dit gevoel gekend. Ik zit met mijn ogen dicht De sterren staan goed. En nee, ik kan je niet laten. Ik weet niet wat je doet. Ik heb echt geen adem. Voor oh, niemand zou ik zo willen geven. King Goldie. En uh, ja, de sterren staan goed. Hey, heerlijk nummer. Ja, ik, uh, ik hou ervan. Hey, we gaan verder met Bob of. Uh, uh, Bob Offenberg. Zo. Zo. Ja, en uh, je bent gek. Je bent. Oh nee, je bent niet gek. Je bent te gek. Oh, ja. Het is toch al een, een troep vanavond. Alles kan. Alles mag. Je bent te gek. Luister wat ik zeg. Het is of ik droom. Daarvoor jij mij. Onze liefde Edwin Bos en uh, ja! Ah. Pony hem! En uh, ja, Felicia Navidad. We blijven lekker bij je en uh, natuurlijk met de kerst uh, ja 25ste zaterdag. Dan uh, ben ik er wel. Maar dan alleen uh, natuurlijk uh, met uh, de kerstnummers. En dat allemaal non-stop. Dus wil je nog een, uh, een kerstplaatje aanvragen die je uh, gedraaid wil hebben. Mail hem even naar me toe. Gewoon eventjes via de site www.zfmartisten.nl En daar kan je je verhaal kwijt. zeg nou zelf, is het nog lekkere muziek? Of niet? He? Ja, wat dacht je ervan? André Hazes en Glennis Grace en verlangen naar jou. Tot zeven uur, entertainer voor jou. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10a. Ik zit hier in een kamer Lieve mensen om me heen Een glimlach en verhalen Toch voel ik me een onbestemd verlangen voert mij steeds verder weg. Ik zie alleen de beelden, ik hoor niet wat mensen zeggen. Ik kan het niet ontkennen, want ik voel te veel voor jou. Kom bij mij, verloos mij, want ik ben. Soms zo bereid, we mogen niet ontkennen. Ons geheim kent iedereen. Kom bij mij, verloost mij. Gaan we de laatste nieuwe draaien van Ed Sheeran en Elton John en Merry Christmas? Ja. En die, die hoor je dan ook wel voorbij komen, natuurlijk, de 25e. Heerlijk nummer is dat. Dus als je nog een kerstbezoekje hebt, stuur het naar me toe www.zfmartiesten.nl En dan ja, gaan we hem daartussen voegen in de non-stop van 25 december. Twee uur lang, lekkerste kersthits, hier bij ZFM Entertainment. Goeie. Ik wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken. We gaan naar de klokjes van 7 uur. Ik wil iedereen alvast de fijne dagen wensen. Blijf gezond. En uh, geniet in ieder geval van de dagen van elkaar. En uh, ja. Weet je, maak er het beste van. En ik hoor u dan weer uh, in het nieuwe jaar natuurlijk. Op 8 januari. Ik zou zeggen, tot dan.